4 uur. Het NOS-journaal. Dick Terhark. Griekenland is akkoord met een nieuw pakket bezuinigingen. In ruil voor miljardensteun door Europa en het IMF. Correspondent Connie Keeser over het akkoord. De inhoud uh, was natuurlijk in grote lijnen al bekend. De meeste bezuinigingen waren al bekend. Bijvoorbeeld verlaging op het minimum, minimumloon. Ontslag van 15.000 ambtenaren voor het eind van het jaar. Maar het belangrijkste is dat er nu een oplossing is gevonden... voor het plan uh, over het korten op de pensioenen. Want daar konden de drie politieke partijen... die in de coalitieregering zitten het niet over eens worden. Griekenland heeft voor 20 maart veel geld nodig... omdat het land dan schulden moet aflossen... Europese ministers van Financiën vergaderen vanavond in Brussel over de problemen in Griekenland. Op de financiële markten wordt opgelucht gereageerd op het Grieks akkoord. De aandelenkoersen stijgen. VNO-NCW vindt het PVV-meldpunt voor klachten over Oost-Europeanen onverantwoord. Gisteren opende de PVV een website waar mensen bijvoorbeeld kunnen klagen over overlast. VNO-NCW-voorzitter Winkjes zegt dat veel Oost-Europeanen een bijdrage leveren aan de economische groei in Nederland. Laten we ook respect hebben voor onze werknemers... die goed werk verrichten uit Oost-Europese landen. Het leidt bij tot een uh, xenofobie, tot angst voor vreemdelingen... waar we niets aan hebben in het open land. De nationale ombudsman neemt de klacht van de Poolse ambassade... over de PVV-site niet in behandeling. De ambassade vindt het initiatief van de PVV discriminatie. Maar de ombudsman spreekt zich niet uit over politieke partijen.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 In Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet om tientallen schaatsers van het ijs te halen. Het ijs op het Apeldoorns kanaal is onbetrouwbaar. In de lucht cirkelt een helikopter om te kijken of er nog iemand op het ijs is. Vannacht hebben Vandalen een deel van de Apeldoornse sluis vernield... en daardoor is de waterstand van het Apeldoorns kanaal 20 centimeter gezakt. Op sommige plekken zweeft het ijs doordat er geen water onder zit. Het Apeldoorns kanaal is een populaire plek voor schaatsers. Het was vandaag niet zo druk doordat veel kinderen nog op school zijn. Het weer opklaringen. Vannacht is het vrij helder en vriestend overal matig. Morgen zonnig en droog. Bij een matige oostenwind wordt het min 3 graden. Ook zaterdag nog droog en vrij zonnig. Daarna een overgang naar wisselvalliger weer. ANWW Verkeersinformatie. Het is een vrij normale spits met 45 kilometer in totaal. Maar opvallende files op de ring Amsterdam, de A10. Daar staat tussen de Zeeburgen Tunnel en het Koenplein 6 kilometer na een ongeluk. Er zijn drie rijstoken afgesloten. En op de A15 Rotterdam naar Gorkum. Tussen Papendrecht en Gorkum 10 kilometer. Daar stond een auto met pech. Maar inmiddels zijn daar alle rijstoken weer open. Een vast nummer is een vertrouwd nummer.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 Goedemiddag, opnieuw welkom bij Villa VPRO. Wij zijn nog bij u tot half vijf op deze zender Radio 1... met zometeen zoals altijd op donderdag ons panel Klinkende Munt. De twee leden van het panel zitten hier al bij Germijn in de studio... en gaan eerst even meeluisteren naar Eurobureau... onder leiding van Fred Strobans, onze man in Europa... met het laatste nieuws aangaande Griekenland. Het zal u niet verbazen. Eh, uh, uh, es geht on, wilde ik zeggen, ja. Nou, ze, zijn net in ze zijn eruit. Ja, ja er wordt gereden. Hoor. <laughs> um, de lening wordt nou, gereden. Nou, ze, ze zijn eruit. Dus uh, de heer Draghi, dat is... Laten we even hij zeggen, is, ja, de hij... regeringspartijen... die ze hebben een akkoord bereikt onder elkaar... over aanvullende bezuinigingen. Ja. Hadden ze dat niet bereikt, dan hadden ze geen Europese steun gekregen... in maar maart, en dan waren ze er aan. Ja. Nou, de, de details kennen we nou niet precies. Hè? We weten dat er ongeveer 300 uh, miljoen extra bezuinigd moest worden. Pensioen enzovoorts. We kennen niet de kleine lettertjes, We weten niet precies uh, hoe het uh, allemaal in detail eruit ziet. Wel is zeker dat vanavond om zes uur de ministers van Financiën van de Eurozone, de zogenaamde Eurogroep, in Brussel bijeenkomt. Onder leiding van de premier uh, van Luxemburg, de heer Jonker. Mm -hmm. En zij zullen natuurlijk evalueren uh, of dit allemaal voldoende is. En zij zullen natuurlijk uh, knoop gaan doorhakken. Mevrouw want... Lagarde is daarbij, las ik net van Dat kan nou, ja, bij die Eurogroep kunnen. Mensen worden uitgenodigd, hm. kunnen mensen mee aanzitten. Hè? Maar welke details zijn dan belangrijk die we nog niet weten? Nou ja, de details, weet je, het, het, het bleef vanochtend een beetje boven de markt hangen... of uh, de hele discussie, regeringsdiscussie uh, en knopen doorhakken in Athene... al dan niet met twee weken zou worden uitgesteld. Het zou nog eens best kunnen dat een aantal van de details... Uh, nog wel verder uitgewerkt uh, moeten worden. En het leuke is dan dat een regeringswoordvoerder dat vanochtend dat rondgetoeterd. Dan had een persagentschap, Bloomberg, hè, dat is zo'n uh, economisch uh, beurzenagentschap eigenlijk. Persagentschap uit uh, New York, had dat daar opgepikt. Het en dan is hier dan, ook op het ja, ANP. Precies, twee weken uit, precies. want dat landen, wordt door ja. andere persagentschappen overgenomen. Dan was het om twaalf uur net de briefing van de Europese Commissie in Brussel. En daar zei de woordvoerder van de heer uh, Reen, waar we het vorige week nog over Gehad, hadden onze begrotingszaar. Ja. Begrotings uh, die woordvoerder die zei uh, vanochtend dat ze van niks wisten in Brussel, dat er helemaal geen uitstel was, uh, dat hij daar niet van gehoord had, maar dan achteraf uh, toen hij van het spreekstoelte uh, zich uh, onder het journaille begaf, heeft hij wel gezegd This is too political for the Troja. Dus dit is een te politieke... zo'n uitstel bijvoorbeeld... te politiek voor de Troja. De Troja dat is de ECB, meneer Draghi... de Europese Centrale Bank. Dat uh, is de Europese Commissie. Uh, die en daar IMF. En het IMF dat daar dus aan zit. Dus zij kunnen dat politieke besluit niet nemen. En wie kan dat anders nemen dan... inderdaad... Vanavond de ministers van Financiën van de Eurozone. Nou, we zien het er eens uh, iedereen was erover eens dat deze week de zielen in Europa gemasseerd zijn om uh, uh, erop voor te bereiden dat Griekenland exit uit de Euro. Nou ja, dat is en wat heeft dit, heer, heeft mevrouw Kroes zei. Ja, oké, okay, maar, maar dat is overgenomen. Dat geworden. heeft ze niet echt gezegd. Ze heeft gezegd dat het geen disaster nee, okay, zou zijn. Maar heeft dat er toe geleid dat nu de Grieken eruit zijn? Nou ja, dat is de 150.000 of 150 miljoen euro vraag. Hè, wat Kroes uh, bewogen heeft om uh, zoiets te zeggen, allerlei speculaties doen de ronde. Natuurlijk druk op de ketel van de Grieken. Maar misschien ook uh, slip of the tongue dat zij vaak gehoord heeft van een aantal mensen. Misschien collega's in Brussel van nou ja, als het dan zo moet, dan moet het maar. Niemand weet precies uh, wat ze mee bedoeld heeft. Ze is wel teruggefloten hè, gisteren door het heer Barroso. Oké, okay, dan is het zo dat de politiek, de regering in Griekenland is er nu uit... en gaat voor miljoenen, miljoenen, miljoenen nog weer extra bezuinigen. Ja. Europa zal tevreden zijn, want uh, Griekenland voldoet aan die ontzettend strenge eisen... Ja. en kan zo weer wat geld krijgen waar ze verder niks voor kunnen kopen... maar waar mensen die schulden op kunnen het afbetalen. Tandvlees. Precies. Ja. Zijn we er nu? Ik bedoel, is nee, dit... want het, dat is dus het probleem en dit wordt ook een politiek probleem. En ik vind het persoonlijk ook heel goed... dat nu de, uiteindelijk de, de inhoud hè, waar het over gaat in Europa... dat het de discussie staat. Volgende week zitten we weer in Straatsburg, het Europese parlement. De socialisten hebben nu al een persbericht laten uitgaan... dat ze razend zijn. Uh, voor hen is het allemaal pure ideologie... en het, uh, het, het land is in de recessie geduwd door al dat strenge bezuinigen. Maar ook de liberalen zelfs, die houden toch een slag om de arm. Die, die zeggen gewoon, er moeten structurele maatregelen getroffen worden. Heel dat staatsapparaat dat moet om, uh, dat clientelisme moet eruit. Maar ja, dat duurt natuurlijk uh, jaren. Mm. En je kunt niet, dat zei de heer Verhofstadt er net nog... je kunt niet blijven doorgaan met maar het mes te zetten in die salarissen. Ik sprak gisteren met Sofie Veld, Die is met Verhofstadt, de fractieleider van de Europese Liberalen... deze week in uh, Athene, uh, geweest. En zij vindt ook dat het niet alleen maar een kwestie van bezuinigen en geld is. Uh, natuurlijk is het zo dat omdat we zo uh, hebben lopen twijfelen en dralen en miezemauzen twee jaar lang, is de crisis veel dieper en veel duurder geworden dan dat nodig was. Uh, ik denk dat we wel nu in Griekenland niet alleen maar moeten kijken naar uh, hoe gaan we die begroting weer in de greep krijgen, maar ook hoe trekken we die economie vlot, hoe creëren we ruimte voor ondernemerschap, hoe maken we die economie gezond. Griekenland is uh, een land met een ondernemende creatieve, goed opgeleide bevolking. Die hebben enorm potentieel. Dat potentieel dat kan je vrijmaken. En ik denk dat het effect daarvan ook is... Hè, niet dat ze van vandaag op morgen... ineens heel veel geld verdienen... maar wel dat je het vertrouwen herstelt. En vertrouwen, de psychologie... van het vertrouwen in de financiële markten... is een heel belangrijke factor. Sofie Inveld, altijd optimistisch. <laughs> vertrouwen... Ja. En ja, nee, maar en dat, je moet. Kijk, en dat, dat leeft vooral ook bij de Liberalen, maar ook bij de Socialisten, bijvoorbeeld in het Europees Parlement uh, in Brussel heel erg. Van, uh, die Grieken moeten de kans krijgen om hun land opnieuw op te bouwen. Ja, en, dat, en niet dat, alleen maar kapot zijn. Nee, en dat, okay. dat, dat brengt natuurlijk ook vertrouwen in de rest van Europa en de eurozone. Fred, nou, het, is niet, het is heel erg duidelijk, we krijgen nog vele afleveringen van dit drama. Gelukkig maar. Euro, Euro, niet voor het drama, maar voor Fred. Dankjewel, Fred. En dan nu klinkende munt ons economiepanel met vandaag Jacqueline Rijsdijk... voormalig bestuurdaar verzekering, Verzekeringen, ASR en de Nederlandse Bank... en nu haar eigen consultancy. Uh, en economie-redacteur van de NOS, André maar Even nog reageren op uh, Fred uh, Jacqueline... Um, nou ja, het is een eerste stap. Uh, je, je kunt je afvragen wat het voor die uh, bevolking doet. Ik hoorde van onze collega die ze even in Griekenland gaan bellen... dat dat minimumloon, dat is nu iets van 800, 900 euro. Dat gaat dat dondert naar beneden, naar 6,5. Daar moeten ze dus niet alleen zichzelf, maar een, een gezin en familieleden van onderhouden. Daar kun je toch niks bij voorstellen. Nou ja, dit is, dit is wat uh, Fred ook al zei. En wat uh, volgens mij mevrouw Ant veld ook zei. Het is wel ongeveer de grens, dat gevoel heb je wel. Dat je toch ook niet heel veel lager kan. Mm. Ja. En om dat vertrouwen terug te krijgen is er natuurlijk veel meer nodig. Precies die dingen die genoemd werden. Dat, uh... ja. Maar dat is allemaal van lange ademen, lange ademen. André. En, en op korte termijn moeten er, er ook dingen gebeuren. Maar wat kan er nou verder nog op korte termijn? Nou, niet zo gek veel. Want de Grieken zitten eigenlijk nu al aan de grenzen van hun kunnen. Uh, dat merk je bij de, de, de draagkracht bij de bevolking zelf. Mensen zien werkelijk aan alle kanten het geld, het inkomen weglekken. Ja. Het levert schreeuwend duur. Uh, mensen zijn veel meer op elkaar aangewezen. Ik, ik heb een, uh, mijn paradontoloog bijvoorbeeld is een Griek... En die heeft veel contact met zijn ouders uh, in Griekenland. Nou, het is daar kommer en kwel. Hmm. Hij zegt, die, wij steunen, en meer Grieken in Nederland... wij steunen onze ouders als familieleden in Griekenland. Want ze trekken niet meer. Netzoen no, worden gekort, doen. inkomens ja. worden gekort, uitkeringen worden gekort... het leven wordt duurder, huren gaan omhoog, belasting op gas, licht gaat omhoog. En los dat de belangrijke veranderingen die nodig zijn... zegt iedereen, echt heel veel tijd gaan kosten... is het ook maar de vraag waar die Grieken straks hun geld mee gaan verdienen... meer dan met retina en olijfolie. Ja. En dat is niet denigerend bedoeld, maar dat is gewoon de werkelijkheid, toch? Ja, er is heel weinig. Er is wat, maar onvoldoende om het land zeg maar, uit, die, uit die, dat moeras te trekken... En de weg te werken. En dat merken natuurlijk ook de jongeren die nu afstuderen en, en een baan zoeken. Hmm. Er zijn gewoon geen banen voor die jongeren. Die werkloosheid jongelui. is alweer gestegen, ja. ik geloof ja. naar, naar, naar, naar 16 of 17 procent. Ja, ja. Nee, veel te ja, hoog. Ja. Goed. Ja. Nou, Helemaal nou, niet goed eigenlijk. Op maar, deze plek en op vele andere plekken zal het hier nog heel vaak overgaan. Laten we naar iets uh, binnenslands gaan, onze, op on onze eigen markt, de huizenmarkt. Uh, het is mis met de hypotheekmarkt, weten we, horen we van alle kanten. Gaat helemaal niet goed, we hebben allemaal veel te veel geleend, te dure huizen. De Nederlandse Bank eh, maakt zich ontzettende zorgen over die schuld. Maar de Nederlandse Bank hoeft dat eigenlijk helemaal niet te doen, concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Een buitengewoon onverdachte bron die zegt bij gek... Uh, dat komt allemaal wel weer goed. Wat zeggen ze eigenlijk? Nou, dus door de vergrijzing. Hoog, maar ja. door twee oorzaken wordt dat versneld afgelost. Door de vergrijzing. Want mensen die ouder zijn... die uh, hebben een hoger inkomen. En die zitten aan het eind van hun... Uh, Met veel lagere schulden. Van de hypotheekdinges. Mm -hmm. En nou, dat wordt allemaal afgelost. Komt allemaal goed, uh, André. Ja, Wie maar... heeft er gelijk? Allebei kan niet. Nou, nou ja, ik denk, Het is natuurlijk wel zo dat een aantal mensen die uh, jaren geleden hun huis hebben gekocht... Uh, en inmiddels al jarenlang aan het sparen zijn of aflossen met een spaarhypotheek... of wat dan ook, be een behoorlijk stuk gevorderd zijn. Uh, ook helemaal geen behoefte meer aan hebben om, om nog, uh, zich nog dieper in, of verder in de schulden te steken. Dus dat probleem lost zich inderdaad wel in, in de loop van de termijn op. Uh, of of, of ja, aan de andere kant, je hebt toch ook altijd aanwas van mensen die een huis kopen. Dus uh, het is niet alleen maar wat wegvalt, maar ook iets wat bijkomt... Uh, we zitten natuurlijk met elkaar nu wel behoorlijk diep in de schulden. Maar of het inderdaad als sneeuw van de zon wegsmelt in de komende vijftien jaar, dat betwijfel ik. Jacqueline, die was een beetje wantrouwig toen dit Het leek mij een vrij verdachte bron. En ik, als oud dnb Leg even uit waarom je dat vindt. Oud-DNB'er. Als oud-DNB'er stuurt het toch meer het Nederlandse Bankstandpunt. Ik denk dat het nog steeds een groot probleem is. Die huizenprijzen gaan nog voorlopig niet omhoog. De onzekerheid over de hypotheek en aftrekken. Nog een heleboel dingen hangen nog steeds boven de markt. Uh, ik, ik, natuurlijk zal er aan het uiteinde een heel klein beetje afgaan... wat, wat hier voor, uh, gezegd wordt, maar dat is lang niet genoeg om het probleem op te lossen. Maar zij hebben ook belang bij uh, tuurlijk, het bij rust, rust op de markt, Ja, tuurlijk. dat, maar ja. ook bij het niet laten doorgaan... van die hypotheekbeperkende maatregelen. Omdat ze ook in een eerder van de week constateerden... of in hetzelfde rapport misschien zelfs... dat ze zeiden, ja, nee, de productie van, van uh, uh, vastgoed... is met uh, 2,7 procent gedaald, uh, van woningen... maar van kantoren, et cetera, met 8,5 procent. Dus zij willen gewoon dat dat geld gaat stromen... dat er gebouwd kan gaan worden. En vandaar dacht ik, komen ze met dit verhaal. Ja, maar iedereen dus ook... weet dat er nog een heleboel leeg staat. Dus uh, niemand zit te wachten op nieuwe kantoorpannen, volgens mij. Nee. Mm. Dus het is een beetje een uh, praatje voor eigen, uh, voor eigen publiek, volgens mij. Zo, Jij heb, deelt... ik, zo heb ik het ja. opgepakt. Jij deelt eerder ja. de zorg en zegt dat die grote hypotheekschuld... echt als de donder afgebouwd ja. moet worden en in elk geval niet, niet maar door moet gaan. Niet maar door moet gaan. en uh, kijk wat, wat iedereen natuurlijk weet is dat we gewoon die hele huizenmarkt... die op slot zit, mm -hmm. he, dat we daar wat aan moeten gaan doen. Dan zijn het niet alleen de hypotheken, maar is het ook uh, de... De huursubsidies mm -hmm. en de OZB, de, de, het ver hoort daarbij. Dus dat zijn de dingen die moeten gaan gebeuren. Ja. Ja. André nou, Veert nou, ook nou, suspect, dit verhaal? dit verhaal? Nou ja, in zoverre men, men signaleert dat, dat er krimp is. Dat, dat er te veel uh, kantoren leeg staan. En dat de bouwproductie alleen maar terugloopt dit jaar en volgend jaar nog een stukje terugloopt. Dus, en, en dat de prijzen zullen blijven dalen. Dus dat is zorgelijk. Die, die zorgen constateren ze. Tegelijkertijd is het ook niet uh, aan de bouwsector... Om alleen maar de komen een kwel te noteren, maar mm. tegelijkertijd ook aan te geven wat zou er kunnen gebeuren. En wat zijn de positieve dingen waar we ons aan kunnen optrekken. Om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Dus dan heb je zo'n verhaal van, van, van plussen en minnen. Ja, ja. Dat is natuurlijk en dat het uiteraard bij, bij de Economische Instituut voor de Bouwnijverheid dit soort rekensommetjes komen. Uh, van de ene zet, naar jongens, aan de andere kant... Het is De cijfers niet zijn alle... geduldig, hè? Ja, ja je kunt ja. alle kanten mee op. Ja. Goed, laten we bij de woningmarkt blijven. Uh, well, Jacqueline en Rijstijk zeiden het al, we hebben het niet alleen maar over kantoren en koopwoningen, ook de huurmarkt. Uh, zorgelijk ja. dat er, was het nou begin deze week of vorige week? Vorige, vorige week. week. De berichten naar buiten kwamen over de grootste woningcorporatie Vestia die via allerlei, zoals dat heet, giftige financiële producten... geprobeerd heeft om uh, uh, uh, rente voor langere tijd af te dekken. Is helemaal misgelopen. Kwam ineens in heel directe problemen. Hadden geen liquide middelen meer. Stond eigenlijk, stond er corporatie op omvallen. Lijkt voorlopig gered. Maar nu is er vanochtend weer... Het bericht somberder het, nieuws? Ja, dat het nog om veel meer geld gaat. wat ze erin hebben, zitten. in die derivaten. Jacqueline, 22 miljard of Ja, oor, we hoorden, we hoorden grote. Volgens mij, begin deze week, hoorden we dat het. nee, vorige week nog 10. Toen werd het 20 en nu is het dan 22. Ja. Um, kan je uitleggen? Ik, ik, ik vind het werkelijk. Ik, ik vond 10 miljard als een verschrikkelijk groot bedrag. Ja, en dat ja. het nu 22 is, vind ik werkelijk onbestaanbaar. Maar is dat het, nou een schuld die ze hebben? Nou, wat het is, is het zijn natuurlijk pogingen geweest om uh, in te dekken. En dat is, kan je nog eens even een keer kort uitleggen? Kijk, zo'n corporatie moet natuurlijk heel veel geld hebben... want ze moeten bouwen, er moet geïnvesteerd worden in grond. Wou, dus ze moeten heel veel geld lenen. Geld lenen is duur, dat weten we. Want je het is een manier om je in te dekken tegen rentestijging. Dat, yes. Daar was het voor bedoeld. Maar als de rente daalt en je hebt een open positie... dan kost het je geld. En dat is wat hier aan de hand is. Die posities zijn open en als je dan, zoals dat heet... onder water verdwijnt, dan moet je bijstorten. En dat, dat is dus nu aan de hand. Mm -hmm. En waar het op lijkt, is dat die derivaten niet bedoeld zijn... om open posities in te dekken... maar om daadwerkelijk posities dekken. Te nemen. Mm. En dan gaat het dus ook ineens heel veel geld kosten als die posities open zijn. En wat ik ook las, is dat ze vorig jaar nog weer verder. Uh, hebben, uh, ik zal maar zeggen, gehoopt op uh, de rente die de goede kant het geven. Wat is niet het geval? het de de maar... van noemde ze het zelf. Ja, nee, maar de rente daalde dus verder, wat ja. ze niet hadden, niet hadden voorzien. Ja. En wat het dus laat zien is dat, dat hier heel iets anders met, dat, met die derivaten is gedaan... dan waar het voor bedoeld was. Ja. Maar kun je nou uitleggen hoe je met derivaten... want dat zijn gewoon financiële producten, hè? Financiële, ja, producten. Hoe je je index tegen loonstijgingen of nee, tegen nee, nee, nee. rentestijgingen of rentedalingen... Hoe, hoe werkt dat? Hoe, gaat dat? hoe werkt het mechanisme? Het is, het is een soort verzekering tegen, de, tegen de, uh, in dit geval, een stijgende rente. Dat, daar was het voor bedoeld. Maar als je, dan, uh, uh, je kan er ook open posities nemen, wat ik daarnet zei. En als de rente dan daalt, dan ga je dus gewoon heel veel geld verliezen. En dat had een corporatie nooit mogen doen. André... Die heeft te maken met lang, he, lang lenen en en, renten en huurinkomsten die binnenkomen. André, als je dat maar... hoort, he, dat ze nog begin vorig jaar, want dat is inderdaad in 2011... hebben ze nog eens die hele derivatenportefeuille verhoogd... Weer dus niet gezien dat ze op een verkeerd paard gokken. Wie moet dat eigenlijk zien? Is hier ook weer niet sprake van een enorm uh, tekortschieten van toezichthouders? Uh, nou, om met het eerst te beginnen. Begin vorig jaar was het nog zo uh, dat iedereen dag van de economie gaat aantrekken. Het gaat de goede kant op. Aantrekkende economie betekent meer vraag naar geld uh, en stijgende rente. En dus zag je ook de rente oplopen, want die ging inderdaad in Europa omhoog. Tot de zomer. Maar mm -hmm. toen keerde het tijd, toen zag opeens de economie in elkaar zakken... door die uh, aanslepende financiële crisis. En ik denk dat men, vooral in de eerste helft van het jaar... gewoon verkeerd gegokt heeft. Met het woordje gok mag je wel gebruiken. Want een gok dan... is er. En dat zijn we wel, als en dat, dat is nooit neemt, mogen doen. Met zoveel uh, geld... Uh, uh, ja, dan, dan, dan is het werkelijk gewoon uh, blindelings zo'n zo markt instappen. In de hoop dat. En dan krijgen je soms ook een haasje-overeffect. We zien dingen verkeerd lopen, dus we moeten daar iets overheen leggen. Maar kan je iets anders doen dan daar blind instappen? Met andere woorden, is het te weten of het goed ja, gaat of niet? Dat is het ander natuurlijk. Uh, voor een deel. Uh, kun je zeggen van je moet je inhouden met dat soort uh, derivaat, met dat soort producten. Je kunt je niet eindeloos blijven doorverzekeren, uh, want dan stapel je gewoon schuld op schuld op schuld. Precies, op want dat is wat er gebeurd is, ja. Uh, andere kant is het, is het ook een heel gebruikelijk instrument om je risico's af te dekken. Dat doen pensioenfondsen ook, dat doen oliemaatschappij, dat doen uh, luchtvaartmaatschappijen. Iedereen dekt een bepaalde soorten in bepaalde mate risico's af, dus daar is op zich niks mis mee. Maar Allee, dan hadden ze ook daarvoor moeten gebruiken. En daar is dus niet, niet voor ja, Ze hebben het oneigenlijk gebruikt, ja. het instrument. Ja. Ja. Ja. Of in een, een overgrote maat. Maar overgeving. nogmaals, wat is ja. er ja. dan, dan En dan de toezichthouder. Dan, ja, ja, ja, dat ja, natuurlijk toezichthouder. wordt vaak gezegd. Want dan zeggen we van, ja, daar had iemand moeten zitten opletten. Als de ja, het verkeerd is... doen, dan moeten de toezichthouders dan ingrijpen. de vraag is natuurlijk in hoeverre de toezichthouders daar überhaupt wel zicht... En... Je moet niet zeggen kennis van zaken voor hebben, want dan zitten ze nee, daar heel geen... vreemd toezichthouder te zijn. Ze dus dat... moeten enige kennis van zaken hebben, aan de andere kant is er wel een hoop financiële techniek die erbij komt kijken. En als je terugleest in de jaarverslagen van Vestia van de voorbije jaren, is het zeg maar niet vanaf uh, 2010 of 11 dat er pas begonnen is. Het is al in 2006 en 2007 is het al gebeurd, is al ja. gehedged zijn al risico's afgedekt en moest men soms ook bijstorten zelfs als de rente net iets anders liep. Hm. Maar per saldo verdienden ze er een beetje aan en daardoor konden ze ook makkelijk toegang krijgen tot de markt. Is dit gewoon weer het, het oude verhaal van alles gaat goed totdat het een keer verkeerd gaat ja. en dan zie je dat niemand eigenlijk begrepen heeft hoe gevaarlijk het is? Voor, de deel, voor een deel is dat wel. Maar waar je als toezichthouder op moet letten is dat er een intern risicobeheerssysteem is waar je uh, vanuit mag gaan dat het ook werkt. Ja. En daar moet je als toezichthouder op letten. Je moet natuurlijk snappen waar het over gaat. Maar je moet vervolgens constateren of, of nagaan of dat in het bedrijf aanwezig is. Ik heb ergens gelezen, maar dat was in het begin dat er niet echt een risicomanager was. Ik kan het me eerlijk wel bijna niet voorstellen. Maar het geeft natuurlijk wel te denken. Ja, hij deed wel heel veel zelf natuurlijk meer staal. Ja. Samen met zijn uh, compagnons daar. Maar Al, het voor ja. mij weer een teken van is, is dat één man op één plek... zonder een hele stevige CFO ernaast, zonder een... Hele stevige een raad van man. Ja, financiële man. En zonder tegenspel. een hele. Hij moet tegenspel hebben. En uit alle stukken blijkt dat meneer Erik Staal geen tegenspel heeft gehad. Mm. Waarschijnlijk ook niet van die Raad van Commissarissen. Nee, nee. En misschien ook wel grappig is dat die, die, die, die cijfers van zo'n vestia worden ook gecontroleerd door de accountant. Ah. En de accountant, KPMG, die heeft de voorbije jaren gewoon een goed kunnen gegeven. En die heeft blijkbaar in die cijfers, in die staatjes, geen gemaakt. We hebben het nu over 2010 en daarvoor. Ja, ja? Uh, geen onregelmatigheden uh, gezien of, of risico's ja. getraceerd. Waarvan zij zeiden: van jongens, dit gaat, dit gaat niet goed, dit, dit, hier loop je te veel risico mee. Blijkbaar viel alles nog in de constellatie van toen, in de omstandigheden van toen... Eh, met de kennis van toen, om het zo te zeggen. Ja. Allemaal nog keurig binnen de regeltjes ook van de accountant. En u betreft het toeval dat er in de Tweede Kamer deze week... gesproken is over de, over de positie van de accountants. En er is onder andere gezegd... moeten die accountants niet vaker verwisseld worden. Ze raken veel uh, vereenzelfdig met een bedrijf. Dan zien ze dingen niet meer, Jacqueline. Denk je dat ook? Ja, dat, dat, dat is natuurlijk al een, een beetje anders geworden. Want volgens mij één keer de drie of vier moeten we weer opnieuw aanbesteden. Wordt de accountant moet opnieuw, uh, uh, wat wordt gezegd zegt, aanbesteden. En dan kan er dus een andere accountant komen. Elke drie jaar een andere accountant, moet je eerlijk zeggen, zit ik ook niet op te wachten. Want dan moet hij zich weer inlezen. Na drie jaar zit mm hij -hmm. net een beetje in de gaten, dan kan hij weer naar huis. Dus dat is volgens mij ook de oplossing niet. Wat is de oplossing? Maar daar ging dan? Maar het maar wel hier over, het... maar wat is dan volgens jou de oplossing? Nou ja, zes, acht jaar, dat, dat, dat, dat is natuurlijk wel dat is redelijk. Maar ik denk dat de accountant dus ook misschien toch ietsje, pietje dieper moeten kijken, want als je die verklaringen leest, he, dan is het een getrouw beeld. Het is maar weet je, ook wel we komen er zo mag... helemaal niet meer uit in Nederland. We hadden het net over die ziekenhuizen die, die uh, uh, privaat geld binnen mogen gaan halen, moet een toezichthouder bij de accountant. Is eigenlijk al zelf een toezichthouder, maar als die niet diep genoeg kijkt, moeten we daar ook weer een toezichthouder op. Die moet kijken of de toezichthouder wel diep genoeg kijkt. Ik raak helemaal duizelig. Nee, hoe meer boezicht, toezicht, uh, de, volgens mij, hoe meer toezichthouders, hoe, hoe slechter het gaat. Want als kijken je vier een hebt in een derde wereldland, nee, dan heb je dan heb je. Dan kijk je allemaal voor een kwart. weet je. En dan kijkt dus niemand. Niemand voelt zich dan meer echt verantwoordelijk. Je moet maar voor één ding zorgen: is dat het systeem in het bedrijf zelf op orde is. En toezicht, natuurlijk hoort er overheen. Maar het systeem in, zich, in, in het bedrijf zelf. Daar moeten goede checks en balances in zitten. Er moet een goede risicoafdeling zitten. Uh, daar moet je ook als raad van toezicht of raad van commissaris op letten: dat het in het bedrijf op orde is. En reken nou niet op al die toezichthouders: van, die houden alleen maar toezicht. Kunnen ja. dat zo goed mogelijk doen. maar moet in het bedrijf op orde zijn. Okay. Ja, want wat jij ook van heel vaak krijgt, natuurlijk, is dat men uh, als er problemen zijn of naar men vestigt. Ja, is of de banken of noem maar op dat we dan direct naar de toezichthouder wijzen. Ja, dat is hè? Hè? dat is dat dat waar schuld... iedereen elke leek zal denken, maar die had erop moeten letten. Ja, ja, en, en dat dat maar dan ook wel heel makkelijk hè? Want Dan ja. wijzen ook heel gauw richting toezichthouder of of nou DNB of AFM of noem maar op. Die, hè? Zij hebben zitten suffen, zitten slapen, niet gedaan wat ze moesten doen. Maar aan de andere kant zou je kunnen zeggen: ja, de eigenlijke bedrijfsvoering vindt natuurlijk plaats daar en je kunt niet van de toezichthouder altijd alles verwachten. Maar is hè? er dan wel dan nog even uh, iemand die behalve het bedrijf zelf toezicht kan houden op dat het binnen dat bedrijf goed geregeld is. Is er een instantie die gewoon kijkt van... jullie hebben een risicomanager, je hebt dit, je hebt dit, je hebt dat. Jullie hebben het allemaal goed voor elkaar, begint u maar. Nee, dat is, de, dat is wat de toezichthouder moet doen. Ja, oké. Okay. Precies, Ni okay. niemand anders. Okay. Nee. We hebben Bernard Wietjes net gehoord in het nieuws. Uh, vanmorgen was hij ook al in het nieuws, want toen heeft hij gezegd... er moet eigenlijk een soort centraal akkoord komen in Nederland... waarbij we met z'n allen afspreken dat we qua inkomen op de nullijn gaan zitten. Ambtenaren, de markt, uitkeringen, alles. Is dat, uh, Jacqueline, is dat nou blaten voor de vaak, praten voor de vaak... of heeft hij een punt en uh, komen we daar verder mee en maakt het enige kans? Ik, ik moet je zeggen, ja... Het, het... Klinkt een beetje weemoed dus we naar toen we nog dat akkoord van Wassenaar hadden in 82, ja, 30, maar, jaren, 30 eh, jaar geleden. Zeg nog even, dat, dat, was, uh, dat was ook loonmatig ja, in ruil voor... In ruil voor uh, meer studie, uh, opleiding, dat soort, dat ja. soort dingen, uh, melkertbanen. Um, volgens mij is het probleem in Nederland niet dat onze lonen veel te hoog zijn... Kijk, als hij bedoelt dat het een manier is voor om de extra bezuinigingen te voeren... dus dat de overheid zijn uitschaaf moet matigen... en dan in de ambtenaarsgelaars in de, in de uitgingen... Mm -hmm. dan snap ik Maar om nu maar al te ik, zeggen. dat noemt hij ook, hoor. Ja, die snap, dus snel snel dus die, snap die snap ik ook. Dus die snap ik. Maar om nou te zeggen dat alle lonen op de nullijn moeten... ik, ik vind eerlijk gezegd dat... Nee. Uh, nee, ik geloof niet dat we daar nou... André Meijnen, maar hoe uh, uh, proef jij dit? Ja, het is, het is een beetje. Ik begrijp windjes wel. Wij geven ze ook wel. Het is ook een beetje een spel dat heb ik natuurlijk naar een hopeloos verlamde en verdeelde FNV-achterban, uh, die, die meer met zichzelf in de weer is dan, dan met uh, de economie, om het zo te zeggen. En ik zal eens flink toeslaan. En uh, nou ja, dan opdrukken. deel je in ieder geval weer, weer aan van, van jongen toe, alsjeblieft. Wat mm -hmm. want, want dat is op zich natuurlijk wel significant dat we midden met elkaar in een soort recessie zijn verzeild geraakt en je hoort de, de vakbeweging nauwelijks of niet. Nee. Uh, of, de, of het moet komen tot een algeheel uh, nullijn voor, voor alle partijen. Uh, misschien kijkt Wientjes wel een beetje over de grens heen richting Duitsland. Want daar profiteert uh, de industrie ongelooflijk van, die enorme van, lage de, lonen. Van, de, van de lage lonen van de voorbije tien jaar. Mm -hmm. En dus zijn ze aan geweldige Dat heeft andere trek landen en prijzen wij onszelf uit de markt en is het misschien de gedachte van... Nou ja, als je de loonkosten laat oplopen, dan uh, komen we helemaal niet meer aan de bak. Maar het zijn toch ook bestedingen, hè? daar hebben we ja. ook wel iets van nodig. Dat zijn de vakbonden, die zeggen. Hè? Dus ja. om alles dan weer op de nul en te zetten, ik weet niet... Uh... Ja. Ja. Dan krijg je dus minder bestedingen, vraaguitval ja. noemen, noemen ze dat. En dat is ook niet goed voor de economie, oh, zeg dan. want dan haal je de, ja. de motor eruit... of de, ja. de brandstof haal je uit de motor. Mm, ja. Dat is ook zo. Ja. Er, komen, uh, er is toegezegd door uh, Maxime Verhagen, na veel gezeur... dat de, hoe heet het, um, het Centraal Planbureau voordat de verhalen, de, de rondes over de bezuinigingen in maart eh, gaan beginnen... alle cijfers, ook alle tussenramingen openbaar moet maken... aan de Kamer ook moet geven. En dus dat gaat denk ik vanaf de volgende week dan gebeuren. En, het en het bijna een eigenlijk... maand eerder dag gepland. Niet eind ja, maart, ja. maar één maart. Ja. Dan, op 1 maart zou dan zeg maar het CPB al moeten komen met die cijfers. Dan kan iedereen mee ja. aan de slag. De toelichting komt pas dan drie weken later bij de officiële presentatie. Maar in ieder geval dat heeft iedereen al de cijfers... waar men dan op kan beginnen kauwen kouwen mm -hmm. en, en de plannetjes maken. En, of niet. en wat zijn dat dan precies voor cijfers? En, waar komen ze dan gewoon mee? Hoe hoe wij, gewoon letterlijk hoe, hoe we ervoor staan. Hoe we de Nederlandse economie ervoor staat. De, de scan. Hmm. Dus over de, de, de economische groei en de inflatie en de verwachtingen. En wat zou, waarom zou het nou zo'n kabinet zoveel moeite hebben gekost om te zeggen, oké, okay, als het dan moet, dan doen we dat maar. Dan krijgt iedereen dat. Wat zou er toch de reden zijn om dat niet te willen? Ja, weet je, als, als de economie verder in elkaar zakt, en dan heeft, hoe later je bent in, of ja, later je bent, dus des te meer zicht krijgen erop. Dan kun je ook eh, wel of niet meer gaan bezuinigen. En daar zit natuurlijk een, een, een de angel van hoe ver en hoe diep moeten we gaan. Want stel je mm -hmm. voor dat de hik die we gehad hebben, dat diepje eh, van de voorbije maanden, dat het maar even tijdelijk was en dat het inmiddels een beetje aantrekt. Dan hoef je ook niet zo zwaar in te grijpen. Hmm. Ben je benieuwd, uh, Jacqueline, naar de cijfers? Of zeg je nou, het is negatief? Nee, ik ben daar zeker benieuwd naar. Je hoopt natuurlijk allemaal dat het toch wel meevalt. Dat er niet meer van slaap is, hoor. Nou, wat is, uh, is meevallen? Wat is voor jou de grens? Jeetje, dat vind ik ingewikkeld hoor. Nou, dat, dat, dat, dat de werkloosheid niet verder op en dat de groei niet verder inzakt. Dat we dat, dat, dat weer hoopvolle tekens op dat gebied zien. Hmm. Ja. En André, kun je een schatting te doen? Een nou, de, de, de het zal... barometer. Ja, nou, ja, ik denk dan dat dat een beetje om een. Om een ja, daarbij ga je maar wat we nu zitten, zo, zo rond de nul. Weinig groei. Hmm, maar in elk geval een groei is in elk geval geen daling. Nee, dat, nee. Dat, dat nee. is dan weer een gelukje bij een ongelukje, ja. lijkt het. En heel veel er. hangt af van Griekenland, hè? zeggen ze altijd weer. Ja. Ja. Oh, ja. ja, ons leven hangt af van Griekenland al maanden, al heel lang. We zullen er ongetwijfeld zometeen in het Radio 1-journaal ook al horen. André Meijner, Maar dankjewel. Jacqueline Rijstijk, hartelijk bedankt. Het was de villa. En... Nu stel ik er al zo zit hier naast me om te vertellen... of wij inderdaad iets over Griekenland gaan inderdaad. horen in het Radio 1-journaal. Wij gaan weer uh, over tot de orde van de dag vanmiddag. We laten de Vriezen met rust. Uh, Griekenland, Syrië, Malediven. De Vriezen met ons, mag ik hopen. <laughs> um, en Ajax, Danny Blind reageert zo op het uh, vertrek van de Raad van Commissarissen bij Ajax. Dit na het nieuws uh, van half vijf en dat krijgt u van Dick ter Hark. Radio 1, het NOS-journaal.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 En in Apeldoorn heeft de politie tientallen schaatsers van het ijs gehaald op het Apeldoorns kanaal. Het ijs is daar onbetrouwbaar omdat Vandalen vannacht een deel van de Apeldoornse sluis hebben vernield. En daardoor zweeft het ijs op plekken waar geen water meer onder zit. En dat waren de hoofdpunten. En dit is de ANBW verkeersinformatie. Er staat in totaal 60 kilometer file. Dit is een vrij normale avondspits. Alleen niet voor het verkeer. tot A13 richting Rotterdam. Veel vertraging door een ongeluk. Bij knopend klein Er staat 8 kilometer en daar zijn twee rijstroken dicht.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 Goedemiddag. Veel buitenland deze uitzending. Kan Griekenland genoeg bezuinigen om de volgende lening veilig te stellen? Athene zegt dat het is gelukt. We gaan dat checken bij correspondent Connie Keeser. Maar ook in Brussel, waar straks de Europese ministers van Financiën over Griekenland samenkomen. Opnieuw bombardementen op de Syrische stad Homs vandaag. Wij spreken met Moussana Arya. Dat is een Syriër die in Nederland woont en die contact heeft met zijn familie in de belaagde stad. Hij hoort over het geweld daar, de angst en de wanhoop. Ajax zit nu zonder raad van commissarissen. Die gooit de handdoek in de ring. En maar blijft zitten tot er opvolgers zijn gevonden. En wat schrijven we de statuten nu voor? De oude raad moet zelf op zoek naar een nieuwe raad. Wat vinden de aandeelhouders daarvan? En Marco Verhoef die vertelt straks over de temperatuur... die heel eventjes boven de 0 graden is gekomen. We hebben daags na het afblazen van de Elfstedentocht... nog meer geen goed nieuws vanaf het ijs, dit Radio 1 Journaal. We zijn er, tot half zeven vanavond. Er gingen moeizame en lange onderhandelingen aan vooraf. Maar in Griekenland hebben de regeringspartijen eindelijk een akkoord gesloten over nieuwe bezuinigingen. Als, de, als Europa en het Griekse parlement instemmen met de bezuinigingsmaatregelen... dan krijgt Griekenland daarvoor in ruil een nieuw reddingspakket van 130 miljard euro. In Athene, Connie Keeser, wat gaan de Grieken allemaal doen voor dat nieuwe reddingspakket? Heel veel. Uh, er ligt een uh, pakket van uh, forse bezuinigingen... zowel in de private sector als in de publieke sector. Uh, dit jaar alleen al uh, meer dan 3 miljard uh, euro moet dat gaan opbrengen. Uh, dat gaat om verlaging in de private sector en met name het minimumloon. Nou, als je je voorstelt dat het minimumloon hier 751 euro is... komt een korting op van 22 procent. Dat komt dus onder de 600 euro terecht. En voor jongeren tot 25 jaar... Ja, gaat dat nog eens 10% naar beneden. Flexibele arbeidscontracten, er moeten 15.000 ambtenaren voor het eind van het jaar weg en bij staatsbedrijven bijvoorbeeld wordt er via een wet geregeld dat er een einde komt aan de permanente positie van ambtenaren. Dat zijn nog maar een paar punten, want het hele overeenkomst is 50 pagina's lang. Is het voldoende? Ja, dat, uh, dat is uh, de vraag. Uh, Sommigen zeggen wel, sommige anderen zeggen niet. En met name uh, ja, de vakbonden uh, zeggen dit zal alleen maar leiden tot uh, meer grote, uh, grotere recessie en veel ellende. Uh, maar uh, voor, uh, ja, voor de troika en voor Brussel is het wellicht genoeg. Ja, de lening aan Griekenland hè, vanuit uh, Brussel, vanuit de IMF, die komt in fase. Dit keer gaat het om 130 miljard. Als Griekenland dat geld nou niet krijgt, als het niet voldoende is wat ze hebben gedaan, wat dan? Ja, dan is er een probleem, want in maart moet een uh, nieuwe uh, lening afgelost worden. En uh, in, op die dag, 20 maart, als ze die 130 miljard niet krijgen... dan kan die lening niet afgelost worden. Dus dan uh, zou Griekenland uh, failliet gaan. Ja, en denk je dat het parlement met deze enorme druk... met dit uh, pakket bezuinigingen van 50 pagina's zal instemmen? Want dat moet nog gebeuren. Ja, dat moet gebeuren. Dat gaat waarschijnlijk zondag gebeuren, dat is nog niet helemaal duidelijk. Um, er is een onbekend aantal parlementsleden, uh, ook van de drie regeringspartijen, die grote bezwaren heeft tegen deze nieuwe overeenkomst met de troika. Het is zeker dat uh, de Communisten en de kleine linkse partijen tegen gaan stemmen. Maar die hebben maar een minderheid in het parlement. Uh, de drie regeringspartijen zijn goed voor meer dan 250 zetels van de 300 in het Griekse parlement. Dus ze kunnen wel een paar stemmen missen. Uh, en, maar er zullen dus zeker parlementsleden zijn die, die tegen gaan stemmen. En wat zijn de, de bezwaren buiten de politiek? Hebben bijvoorbeeld de vakbonden al gereageerd? Ja, die hebben alweer een staking, een 48-uur-staking uitgeroepen. Morgen en zaterdag. Dat zijn uh, zowel de Algemene Vakbond als de Ambtenarenvakbond. Um, die zeggen dus, ja, dit uh, zal alleen maar veel ellende opleveren... voor jongeren, voor werklozen, voor gepensioneerden. En ja, hun argumenten worden ja, enigszins bevestigd... door de nieuwe cijfers van uh, de Griekse CBS... Want die heeft vandaag de werkloosheidscijfers van november bekendgemaakt. En die staat nu op 20,9. En dat betekent dat Griekenland nu officieel één, meer dan 1 miljoen werklozen heeft. En één op de twee jongeren onder de 24 jaar is werkloos. Wauw, wat een cijfers! Connie Kees vanuit Athene, dankjewel. Twee journalisten van Een Vandaag zijn door een Duitse rechter vrijgesproken vandaag. Ze werden vervolgd omdat ze in september 2009 oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren hadden gefilmd. Dat deden ze met een verborgen camera in het bejaardenhuis in Duitsland waar de oud-SS'er Boeren toen woonde. Jelle Visser is een van die journalisten. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, heb ik een, uh, een opgeluchte Jelle Visser aan de lijn? Ja. Ja, zeker. Je hebt een hele blije Jelle en ook een blije Jan Ponte, kan ik je melden, mijn kameraden. we hebben samen het verhaal gemaakt. We zijn allebei ja, blij en opgelucht. En, nou, hè, we hadden hoop dat het vrijspraak zou worden en dat is het dus inderdaad ook uiteindelijk geworden vanmiddag. Ja, en wat gaf voor de rechter de, de doorslag? Wat zei hij daarover vandaag? Nou, het is zo dat de rechter ons een klein standje heeft gegeven. Je moet wel heel goed nadenken voordat je dit zware wapen inzet, dit zware journalistieke wapen inzet, de verborgen camera. Maar hij was uiteindelijk wel overtuigd van het nut en het noodzaak van ons verhaal. Hij realiseerde zich dat de Tweede Wereldoorlog en dan vooral specifiek de geschiedenis van de SS moordenaars die dus naar Duitsland zijn gevlucht... en hier in Duitsland domicilie hebben gekregen... en nooit zijn vervolgd voor wat ze hebben gedaan of niet... terecht hebben gestaan uh, voor de rechter... Uh, dat dat nog steeds heel gevoelig ligt. Uh, wij noemen het een autodon. En er waren vanmiddag uh, tijdens uh, de zitting vandaag, moet ik zeggen, ook... nabestaanden van slachtoffers bij ons aanwezig... om ook juist aan het Duitse openbaar ministerie en aan de Duitse rechter te laten zien... dat het ontzettend belangrijk is dat dit soort verhalen toch nog steeds op televisie komen en in de kranten verschijnen. En op Radio 1 wordt uitgezonden. Ja, vrijspraak dus, met een klein standje van de rechter. Zou je het nog een keer zo doen? Ja, Tim, dat is een moeilijke. Ik zit hier niet in de rechtbank, maar laat ik me nu even beroepen op mijn zwijgerecht. Zeg, was Boeren er zelf ook bij vandaag? Nee, nee, ik denk dat uh, ze daar heel goed over na hebben gedacht. Uh, dat ze uh, het besluit hebben genomen zijn advocaten, laten we dat nou niet doen. Wij waren er een beetje bevreesd voor, omdat overal waar Heinrich Boeren verschijnt ook de, de leden van de kameraadschap Aken uh, komen, dat zijn de neonazies. En als dat het geval was geweest, ja, dan was het denk ik wel hele slechte uh, PR voor Heinrich en zijn advocaten geweest. Dus hij was er niet. En zijn jullie nog bezig met het onderwerp voor een Vandaag... om er nog, nog een keer een reportage over te maken? Nou, um, toen wij bezig waren met uh, het volgen van de hele zaak Heinrich Boeren... werden we op een gegeven moment geweld door een amateurhistoricus in Heldenpanningen. Dat ligt vlakbij Venlo. Van Weten jullie wel dat die Heinrich Boeren waar jullie allemaal reportages over hebben gemaakt... ook bij ons actief is geweest? Dat hij hier heeft geïnfiltreerd. En dat er toen vervolgens naar Razzia is geweest, dat er 60 mensen op zijn gepakt. Uiteindelijk zeven mensen zijn omgekomen in concentratiekampen... ...omdat Heinrich Boeren aanklopte bij een boer... ...en zich voordeed als een onderduiker... ...iemand die op transport zou moeten worden gezet naar Duitsland. Daar een kleine week bij die boer heeft gezeten... ...en vervolgens in kaart bracht wie waar zat... ...en wie zeg maar onderduikers hielp. Er is een grote Razzia geweest, nou dat is uh, ja, verschrikkelijk afgelopen... Voor die zaak is Heinrich Oren nooit veroordeeld. Er is nooit een proces geweest. En ik weet dat bij de mensen in Heldenpanningen... waarvan er dus een dochter vandaag aanwezig was... een dochter van de vermoorde hotel-eigenaar in Heldenpanningen... het nog steeds ontzettend belangrijk is. En als ze kunnen, als de mogelijkheid er is... dan willen ze ook deze zaak in Duitsland voor de rechter brengen. En dan zijn jullie er ongetwijfeld bij. Jelle Visser, ik dank je wel voor jouw verhaal... op weg van Duitsland weer naar Nederland. Graag gedaan. Het kabinet gaat de organisatie van de rampenbestrijding versneld bekijken. En volgt daarmee een van de belangrijkste aanbevelingen op... van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Die kwam vandaag met een rapport over de chemiebrand in Moerdijk. Enkele conclusies. Het bedrijf werkte niet volgens de regels. De gemeente was te koelant met de controle. En de betrokken veiligheidsregio's werkten te veel langs elkaar heen. Henrik Willem Hofs volgt deze zaak al sinds het uitbreken van de brand en de nasleep. Henrik Willem, de Onderzoeksraad wil altijd lessen voor de toekomst. Wat zijn de concrete lessen uit dit incident? Nou, bijvoorbeeld dat zo'n bedrijf als ChemiePak in Moerdijk veel nauwkeuriger met de veiligheid om moet springen. Het is een BRZO-bedrijf, een van de gevaarlijkste, die in ieder geval in de gevaarlijkste categorieën valt van Nederland. Dat de chemische sector moet gaan kijken naar die plastic containers die allemaal op het terrein stonden. Ja, die smelten toch wel heel snel bij brand en dan kan die brand zich razendsnel uitbreiden. Dat gebeurde ook in Moerdijk. En verder wil de onderzoeksraad dat de controle op gevaarlijke bedrijven beter op elkaar wordt afgestemd en dat de communicatie naar de burger beter moet. Allemaal conclusies die erin stonden, die ook via de NOS eerder zijn uitgelekt. De overheid moet vertellen wat de burger wil weten op zo'n moment. En verder zegt de raad dat er nog eens goed gekeken moet worden... naar die 25 veiligheidsregio's. Dat zijn de organisaties waar brandweerambulances en de meldkamer zijn ondergebracht. Luister naar voorzitter Joustra. Is het niet te ingewikkeld? Kan het niet eenvoudiger? Kijk ook nog eens of je echt 25 veiligheidsregio's nodig hebt. Dat zouden er minder kunnen zijn, volgens u?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 Uh, Chibbert, jou, jouw de voorzitter. wil hem die veiligheidsregio's, die bestaan toch nu niet zo lang? Nee, nog maar een paar jaar. En sommige regio's hebben we nog helemaal niet... Uh, jij ja, ziet ook nog helemaal niet af, die organisatie. Uh, maar uit de rapporten over Moerdijk... blijkt wel dat het toch een beetje om aparte koninkrijkjes gaat. Dat hoor je ook wel van betrokkenen die ik gesproken heb. Weinig samenhang tussen die regio, tussen die veiligheidsregio's. En ze doen het allemaal op hun eigen manier. Ja, een beetje wat ook de kritiek was op de politieregio's hè, die er nu nog zijn. En je had het net al over de politie die nationaal gaat uh, met Joustra, Straat. er komen tien regio's. Uh, ja, wat je net ook opwierp, is het niet handig om daarbij aan te sluiten? Ja, dat zou je wel denken. Joustra wil dat dan niet zeggen. Die zegt er, komt, uh, de, er moet, een, moet een commissie naar gaan kijken. Het is geen gekke gedachte. Het kabinet werkt ook aan plannen voor de organisatie van de meldkamer. Dat moet één organisatie worden. Ja, het zou alleen heel veel onrust veroorzaken als minister Opstelten nu opeens zou gaan zeggen dat er tien in plaats van vijf moeten komen en daarom verzekert hij nu ook voor onze microfoon dat daar op korte termijn geen verandering in komt. Mijn uitgangspunt is dat we met de veiligheidsregio's deze kabinetsperiode. gewoon 25 regio's hebben. En men moet ook weten waar men naartoe is. Dan kan je investeren. Dan kan je jezelf versterken. Dan kan je iets opbouwen. Neemt niet weg dat we gewoon gaan evalueren. zoals was afgesproken. En dat gaan we alleen nu versneld doen. Ja, en opsteld is nog op zoek naar een gewichtig persoon. die die evaluatiecommissie gaat leiden. En hij wil na de zomer met plannen komen voor de veiligheidsregio's. Regio's. Ja, en ja, wat er dan uit die evaluatie komt, dat zullen we moeten afwachten. Henrik Willehofs, dank je wel. Straks, de Spaanse superrechter Garzon heeft veel belangrijke zaken op zijn naam staan. Maar nu is hij zelf veroordeeld en voor elf jaar uit het ambt gezet. Kwart voor vijf. Hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen? Bij de AWB John Hoka. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, het is een vrij normale avondspits en 65 kilometer in totaal. Wel opvallende files door ongelukken bij Kropen Klein Kleinpolderplein in de regio Rotterdam. Op de A13 vanuit Den Haag staat er door 10 kilometer... vanaf Kloopend-Ippenburg tot aan Kropen Klein Kleinpolderplein. Er zijn twee rijstoken dicht. Op de A20 vanuit Gouda richting Hoek van Holland... daar staat 3 kilometer bij Kropen Klein Kleinpolderplein. En ook daar zijn twee rijstoken dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Voetbalclub FC Emmen is voorlopig gered. Het is op de valreep gelukt om een faillissement te voorkomen. De club uit de Jupiler League moest uiterlijk vandaag een half miljoen euro ophalen. om openstaande schulden af te betalen. En het verlossende woord kwam uiteindelijk vanmiddag vanuit het Emmen Stadion. Goedemiddag uh, allemaal. Uh, belangrijke dag voor uh, FC Emmen. 350.000 euro had de club al bij elkaar. En het was nog even spannend of de laatste 150.000 euro voor de deadline zou worden gehaald. Ik weet niet wat er uh, zondag uh, of er nog in Friesland gebeurt. Ronald Lubbers, oud-directeur van de club, kwam tijdens een persconferentie met het verlossende woord. Maar het, is hiervan, het schiet gewoon deur. Er zijn 10 participanten gewonnen. FC Emmen is daarmee gered. En vlak na de persconferentie galmde... Het geluid van supporters door de gangen van het stadion. Ja, Even kijken wat er benedenloos is. Beneden hadden ze zich verzameld om Lubbers als een redder te onthalen. Gaan op hun knieën. Ze kussen zijn voeten, hij krijgt een saaltje om. Tranen in de ogen Ja, ja, echt 17 jaar lang supporter En dit is gewoon geweldig Dit is gewoon vlak voor de dood weggehaald weer En weer door Ronald Lubbers dit is, dit is geweldig, spectaculair Wat is nou de kracht van Ronald Lubbers? De kracht van Ronald Lubbers Nou, zijn eenvoud naar ons toe Ook de vorige keer en het is een man die een man van zijn woord vindt. Hij. De mogelijkheden zijn er. Ik bedoel, in Trent de enige profclub die er is. Daar ja. er moet er, er toch moet er iets... Ja, hoe moet ik het uitleggen? Ik bedoel, er moet er, moet er dat moet toch kunnen. Afhankelijk van de licentiecommissie die in maart beslist... is FC Emmen voor dit seizoen in elk geval gered. Door Ronald Lubbers. Maar wie is die man eigenlijk? Ronald Lubbers is iemand die een voetbalhart heeft... en die een, een transportbedrijf heeft. Lubbers Transportgroep. En die voetbal is ook een grote hobby. U heeft hier ooit een functie gehad? Dat klopt. Ik ben uh, 2004 en 2005 ben ik, uh, heb ik een reddingsoperatie destijds gedaan. En, uh, als directeur? Uh, eerst een jaar als voorzitter en directeur. En het laatste half jaar als directeur. Ja. En nu? Wat is nu uw functie bij Emmer? De functie is nu dat ik voorzitter ben van het, de stichting die boven de voetbalclub hangt. Dus eigenlijk de eigenaar van de voetbalclub. De, er is een groep van tien. Uh, en ik hoor nu dat u er ook 50.000 euro in heeft gestort. Een groep van tien die 500.000 euro moest opbrengen. En dat is tot ja, vanochtend vroeg doorgegaan om het laatste geld bij elkaar te krijgen. Klopt. Gisteravond stond het teller erop zeven uh, harde toezeggingen. Er waren natuurlijk wel toezeggingen. Mensen die erover na nadenken waren. Kijk, toezeggingen op dat moment heb je natuurlijk niet veel. Want je moet gewoon concreet, het geld moet gewoon op rekening staan. En uh, nou ja, die teller die was, uh, die was vanmiddag voor mij half één volgens mij dat nummer 10 dat het binnen was. Dus ja, dat de 10. Nu is Emma voor dit seizoen in ieder geval gered, maar is het ook gered voor het komend seizoen? Mm, dat is een hele lastige vraag, want daar gaan we de komende weken natuurlijk mee bezig. Uh, wat vooral belangrijk was nu, was dat het uh, aan de deadline van de KVB moest worden voldaan. En dat is uh, nou ja, vandaag, dat in ieder geval, uh, nee, we hebben 500.000 euro nu hard op rekening staan. Dat is meer dan wat de KVB zelfs vroeg. En voor 27 april uh, willen we duidelijkheid geven of we uh, een gezonde toekomst zien, ja daarmee. Yes, mooi, een mooie meneer. U bent geëmotioneerd. Emmen is mijn leven. Hoe lang als supporter? Vanaf 85. Emmen is mijn leven. En meneer, serieus. Toch, dit is toch wel weer een opluchting. Dit is echt, uh, we kunnen nu weer naar de toekomst kijken. Laten we, het zo, laten we het daarop houden. Levens zijn gered in Emmen. U hoort een verslag van Jeroen de Jager. Spanje's bekendste onderzoeksrechter Baltasar Garzón mag elf jaar lang zijn ambt niet uitoefenen. Dat heeft het Hoge Rechtshof in Madrid vandaag bepaald. Garzón wordt beschuldigd van het illegaal afluisteren van advocaten. In Madrid, correspondent Rob Sauber. Rob, goedemiddag. Hoi. Je bent een beetje de war op, want we hoorden jou gisteren over de zaak van Garzón, ja. Een onderzoek naar het Franco-verleden wat niet deugde, maar dit is dus een heel andere zaak. Ja, om het, als je het allemaal nog wil snappen, Tim... er spelen drie zaken, liefst drie zaken tegen dezezelfde rechter door elkaar heen. Wat jij zegt, hè? het afluisteren van advocaten in een grote corruptiezaak. Dan speelt ook nog die zaak van het onderzoek naar het Franco-verleden... waar ik gisteren over berichte. Dan speelt ook nog de omstreden betaling van een studiereis. Nou, waar het vandaag om gaat, is een veroordeling van die eerste zaak... het afluisteren van advocaten in een grote corruptiezaak rond Valencia... Ja, dit is de veroordeling voor die eerste zaak. Beschouwd als een van de lichtere zaken waarvoor Garzon op dit moment terecht staat. Nou, daarvoor wordt hij al elf jaar, voor elf jaar aan de kant gezet. Ik zou bijna zeggen, kun je nagaan. Dat is een uh, forse straf. Het niet ja. meer mogen uh, werken als rechter. Is dat een prelude naar een volgende aanspraak? Ja, je, je, je vraagt je af wat er verder gaat komen. Hij staat dan weer terecht voor datzelfde hoge rechtshof. Datzelfde hoge rechtshof dat vandaag in een vonnis schrijft... Garzon stond praktijken toe die alleen nog bestaan bij totalitaire regimes... waar alles maar is toegestaan om informatie los te krijgen... Met andere woorden, ze verwijten hem nogal wat. Hè. Ja, in al die zaken gaat het om het vermeende ambtsmisbruik dat hij uh, zou hebben gepleegd. Hè. En ja, daar staat de maximale straf op uit het antwoorden gezet. Maar je kan natuurlijk een beetje uit het antwoorden gezet, of heel fors uit het antwoorden gezet. Ja, als dit het begin is, uh, dan ja, komt hij in ieder geval in Spanje nooit meer aan de bak. Ja, want wat verwacht je van die andere twee zaken die je net schetste? Ja, nou ja dat zou nog wel eens anders kunnen aflopen dan deze. Hier gaat het natuurlijk om een, een, eigenlijk een vrij wettige vraag... Die, die de rechtbank moest beantwoorden. Mag je nou de advocaat van een verdachte afluisteren... Uh, om zo informatie los te krijgen? Of omdat je zegt, ik ben bang dat er nog meer misdaden worden begaan... mag een rechter, mag een onderzoeksrechter dat doen? Eigenlijk vrij zwart-wit, ik kan zeggen, was nog een makkelijke zaak. Daar, kunnen ze, daar konden ze een oordeel over vellen... Die andere zaak, dat, dat Franco-verleden, is natuurlijk veel politieker. En dan moet een, een, datzelfde hoge, zelfde hoge rechts beoordelen mag een onderzoeksrechter wel naar dat foute verleden van ons land kijken? Mag hij dat wel onderzoeken? Mag hij daar wel aankomen? Mag hij wel gaan kijken wie, uh, wie er nog langs de kant van de weg ligt? Hè? Dat, zijn, dat zijn echt uh, meer dan 100.000 mensen in Spanje. Dat, je voelt hem al aan, dat is een veel politieker antwoord... dat ze dan moeten gaan geven... Daar wordt wel vrij uh, sprake op verwacht. Maar ja, aan de andere kant moet je je voorstellen... je wordt voor je eigen collega's in een rechtbank neergezet. Ja, het is, dat zei zijn advo eigen advocaat al. Het is voor Carzon zelf gewoon het einde van zijn verha van verhaal. Rob Zouwberg, op weg naar die twee andere rechtszaken. Dank je wel. Marco Verhoef, goedemiddag. Hoi. Jij liep een beetje te sippen op de redactie vanmiddag viel ja, mij op. Ja, ik heb uh, geen goed nieuws. We hebben de einde van de koude golf. Ja, goed, dat uh, stelt allemaal niet zo heel veel voor, maar de temperatuur vandaag in de beeld is boven nul gekomen. En uh, een koude golf duurt net zo lang totdat die temperatuur een keertje boven nul gaat komen. Uh, mits er aan nog wat voorwaarden voldaan zijn, dan moeten we een paar nachten met strenge vorst hebben onder de mintina. 10. Nou, dat hebben we allemaal gehad. Heeft zo'n acht dagen geduurd. En uh, vanmiddag was het uh, moment daar, we hebben plus een halve graad gehaald. Ah, dus ja, we dat praten dat tellen we niet nee, mee, joh. Ja, ja Helaas ja, kun je moeten we het... Kunnen we niet naar beneden afronden? Uh, ik zou het graag willen, maar uh, nee, dat uh, kan helaas niet. En wat ja. betekent dit voor het schaatsen komend weekend? Want ik denk dat veel mensen een, een toertocht gepland hebben. Ja, nou eigenlijk betekent dit helemaal niks voor dit schaatsen. Want uh, het heeft een groot deel van de dag gewoon gevroren. Afgelopen nacht streng op veel plaatsen. Min 10 is het geweest. En inmiddels is de temperatuur ook alweer aan het zakken. In het noorden van het land vriest het alweer 1 of 2 graden. En vanavond en vannacht gaat het kwik alleen maar verder omlaag. Het klaart op de meeste plaatsen op. En dan krijgen we ja, eigenlijk toch op veel plaatsen wel weer temperatuur in de buurt van de min 10. En, en dan vriest het dus gewoon weer bijna streng. En dan uh, zit het met het ijs wel goed. En waar je nu kan schaatsen, daar zul je in de meeste gevallen... ook de komende dagen gewoon kunnen schaatsen. Hey, we zagen net even de zon voordat we de studio inliepen. Uh, is het een blijvertje, die zon? Ja, voor de komende twee dagen wel. Morgen is een prachtige dag en ook zaterdag heel veel zonneschijn. Uh, daarbij temperaturen die onder nul blijven uh, na twee nachten. Want ook de nacht na zaterdag levert nog strenge voorstop op sommige plaatsen. Uh, loopt het kwik op naar zo'n min 3 graden. Dus we houden gewoon temperaturen onder nul. Er staat een zwakke tot matige oostenwind bij. Dus het lijkt mij prachtig weer om inderdaad die ijzers nog eventjes onder te binden. Ja, vorige week, gisteren hebben we natuurlijk allemaal gekeken naar die grafiek. Voor volgende week gaat het na woensdag weer ernstig vriezen. Um, weet je dat? Nou, het is erg onzeker. Kijk, de dooi lijkt wel iets later te komen. Want zondag zou het me niet verbazen dat de kwik ook nog onder nul blijft. Dus dat zou ook nog een redelijke dag zijn. De uh, kans op neerslag is klein. Maar die neemt maandag en zeker dinsdag wel toe. Dan hebben we die dooi. Uh, gaat op 4-5. Kan het worden. En dan zijn er inderdaad nog wel wat aanwijzingjes die aangeven dat we hier wat kouder weer gaan krijgen. Maar eind nog volgende week. Zeker. Ja, tussen min 1 en plus 9. Dus zeg jij het maar. Goed, ik hou mijn mond. Marco, dankjewel. Marco voor het gaat niet best met de visserij in Nederland. In Zeeland hebben ze daar wat op verzonnen. Steeds meer vissen en schaal- en schelpdieren worden op land gekweekt. Er zijn intussen al aardig wat zeeboerderijen, zoals deze worden genoemd. Een aantal daarvan presenteerde zich vanmiddag op een beurs... in de Zeelandhallen in Goes. Trudy van Rijswijk ging kijken. Ik zie hier allerlei wonderlijke dingen. Ja, wat, wat ziet u zo al? Ik zie vissen daar op de bodem van een aquarium. Dat zijn tartbotten. En die hebt u gekweekt? Ja, die hebben wij gekweekt. Ja, maar wij doen dat binnen dijks. We hebben dan uh, oude dieren rondzwemmen. En die, uh, die gaan op een gegeven moment uh, hey, die gaan zich voortplanten. Die larven die dan uiteindelijk daaruit komen, komen dan in bassins terecht. Die voeren wij dan met, uh, met levend voer wat we gekweekt hebben. Uh, onder andere roeipootkreefjes bijvoorbeeld. Uh, dat doet u ook zelf, dat Ja, kweken. dat doen we ook zelf. Uh, uh, ja. en die, uh, dat levert voedsel, daarom weer algen nodig. Die algen die kweken wij ook zelf. En uh, ja, zodoende heb je gewoon een, een, een tarbot kweken op een evenement uh, lopen. Want als je dat allemaal op zee moet gaan vangen, ben je langer bezig. Ja, inderdaad. Ja. En er zijn uh, natuurlijk altijd scenario's denkbaar dat er geen. Ja, uh, uh, yeah, dat er te weinig wordt gevangen. En dan de laatste het, is... tijd wel, ja. Precies. En dan is het interessant dat je, dat je binnen Dijks in dit geval uh, een, een kweek lopen hebt. Dan wordt dus de visser-landbouwer eigenlijk, min of meer? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Een uh, boerderij op, uh, op, op land, ja. een zeeboerderij op land. Een zeeboerderij op land? Ja, het is een term die je hoor je steeds vaker. Ja. Ja. Maar... Vooral hier in Zeeland? Vooral hier in Zeeland, ja, natuurlijk. Aziatische tapijtschelp, Japanse oester, gewone tapijtschelp. En die zitten in bakjes, niet groter dan een akubakje. Piep Piepklein. Deze dingen worden op land gekweekt? Ja, dat klopt. En waarom is dat zo? Om uh, dat je op het land een uh, snellere kweek uh, voor elkaar kan krijgen dan uh, in de en in uh, bijvoorbeeld uh, de Greveling. Groeien ze net zo hard, smaken ze precies hetzelfde, is er enig verschil? Uh, in principe is in de natuur is, uh, de hoeveelheid algen die de natuur biedt is dus, uh, bepalend voor de groei van je schelpdier. En door die schelpdieren op het land te kweken, kun je die groei, doordat je uh, je algenkweek zelf in de, hand, in de hand hebt, kun je die kun je uh, versnellen. Zodat je we, binnen één seizoen al een consumptieformaat uh, kan kweken. En waarom doen jullie dat zo? Uh, omdat wij denken dat uh, naast het uh, vissen in de natuur. De kweek is echt op het land onder uh, beheersbare omstandigheden, uh, economisch, uh, ja, heel erg interessant is. Waar hebben jullie die bakken staan? Uh, ja, op een braak ligt uh, stuk grond. Gewoon aangekochte grond waar wij dat uh, doen. Net achter de dijk, uh, dus net achter dijk. Oké, okay, dus jullie zijn op het land? Achter tijden, ja. <laughs> op het land zijn jullie vis aan het kweken? Ja, schelpdieren. U bent mosselen aan het eten en u oesters. En die zijn allemaal gekweekt. Dat klopt. En? Net zo lekker? Ja, dan moet u... Ik zou zeggen, proeft u, dan kunt u zelf oordelen. Maar ik vind ze heerlijk. Ja? En u? Ik vind ze ook heerlijk. Geen verschil met een wilde... Ja, dit is toch niet echt gekweekt? Dat is echt gekweekt. Oké. Nou, dat is het bewijs dan. Trudy van Rijswijk vanuit Groes. Zometeen na vijf hoort u minister Kamp van Sociale Zaken. Dat gaat over de loonontwikkeling. Hij wil niet echt kiezen tussen Wintjes en Jongerius. Ook al wil hij wel dat de lonen niet of nauwelijks omhoog gaan. Is dat geen keuze? We gaan het na vijf horen. Tot zo. Vanavond BNN Today. Ik zou het me even ja, voorstellen in een, een of andere pakje. En, uh, kijk, de, dat de, is nou de, de, de, leuk. Dat, ja, als je dat, verkleed bent, dan kun je er alles mee voorstellen. Ja. Vanavond om half negen op Radio 1. Maar ja, dit wordt toch serieus genomen? Ineens, het uh, ineens uh, wordt het serieus. Genomen. Maar serieus blijft een grapje natuurlijk. Luister en kijk mee op radio1.nl. In mijn kontzak had ik ook mijn telefoon, dus die is nu echt kadoek. Maar is het allemaal waard? Radio 1. Domme, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.